Dit is de Brainwave. Een podcast over digitale technologie in het ondernemerschap. De Brainwave. Laat IT voor jou werken in plaats van andersom met de Brain Rangers. Laat technologie voor jou werken. Het is de missie en de visie van de Brain Rangers. Dus is mijn artikel vandaag toch een beetje vreemd. Want ik wil het met jullie hebben over minder technologie. Tragere technologie om meer gedaan te krijgen. En hoe we logisch en zinvol moeten omgaan met de digitale tools om ons heen. Om onze productiviteit en onze creativiteit beter te kunnen ontplooien. Het klinkt heel erg vreemd, maar het is toch een beetje waar. Luister gerust mee. Vlak voor iedere YouTube-video die ik wil afspelen, tatert die weer voorbij. De ondertussen grijs gedraaide computerspot van Coolblue, die met een vrolijke Vlaamse stem en een hoop flitsende foto's me probeert te vertellen dat ik een nieuwe laptop nodig heb. Maar het ding is, ik heb helemaal geen nieuwe laptop nodig. Ik heb een oude laptop nodig. Een hele oude. Of ik nu helemaal gek geworden ben, dat kan best zijn. Maar in onze dagdagelijkse kan het nog een tikje sneller maatschappij roept er haast niemand kan het een beetje trager. Smartphones, tablets, televisietoestellen, CPU-specificaties vliegen ons rond de oren. De wet van Moore hebben we naar het recyclagepark gesleept... ...en geen mens kan nog eerlijk zeggen dat zijn computer op een bepaald moment... ...te traag is voor wat hij er elke dag mee wil doen. Als je draagbare buddy dan toch sloom op is, komt dat meestal omdat hij als een digitale plofkip ...stijf staat van de malware of vrolijk de Polonaise meedanst in een of ander Russisch botnet. Maar de reden dat ik op zoek ga naar een oude computer is omdat je je daarmee tenminste een stukje kan concentreren. Want die superslanke MacBook op mijn keukentafel is inderdaad bliksemsnel. snel. Ik kan er vliegersvlug videootjes mee monteren, audio in elkaar boksen... en een dissertatie over RSI bij bad 1 van 3000 pagina's optypen... voordat de batterij nog maar halverwege is. Het enige probleem is... ik doe het niet. Vanaf het moment dat ik deze zilverkleurige knaap openklap... Verandert het ding in een ware doos van Pandora dat al mijn aandacht, concentratievermogen en creativiteit opvrijt? En dat met 2499 redenen om wat anders te gaan doen. Pop-upje voor een update hier, kalendernotificatie daar, even snel naar Facebook, krantje lezen, mailtje sturen. Voor ik het weet, is een uur van mijn dag eraan en ben ik mentaal uitgeput. Terwijl blinkt de cursor van mijn goed voornemen om eens een stukje te schrijven nog steeds linksbovenaan de lege pagina. De staan op mijn supersnelle laptop die klaarblijkelijk alleen maar goed is om me af te leiden van wat ik echt wil doen. Misschien is meer technologie het antwoord. Van een paar hyperenthousiaste YouTubers die volgens mij Red Bull in een espresso schieten leer ik over focus apps. Applicaties zoals bijvoorbeeld Focus Writer die al je notificaties uitzetten en je een soort fullscreen texterwerken geven met een of andere dromerige wallpaper-achtergrond. Maar ook dat helpt niet. Ik blijf vallen voor de verleiding van de afleiding. Eventjes tap en hoppakee, ik zit alweer kattenfilmpjes te kijken op 9gag. De inspiratie om het anders aan te pakken kwam in me op toen ik een artikel las over George R. Martin de auteur van Game of Thrones. De man die al zijn dagen vult met het schrijven van boeken vol prachtige personages die hij vervolgens door een middeleeuwse groentemixer draait. Mr. Martin's tool of choice om zijn hersenspinsels om te zetten in tekst is WordPerfect 5.1. De rijpere keyboardjockeys onder ons zuchten wel nostalgisch. Goh, dat was nog eens een tijd, de dino onder de tekstverwerkers. Een zwart scherm, groene letters en een soort papieren kadertje met tooltips dat je rond je functietoetsen mocht leggen om al die keyboardcombinaties te kunnen onthouden. Want er was 25 jaar geleden geen muis, geen internet om snel iets op te zoeken hoe je een tekst moest aligneren en zeker geen gladde YouTube-jongens die je met een spoedcursus WordPerfect 5.1 tot tekstverwerker koning konden kronen. De brave meneer Martin heeft ondertussen al heel wat boeken op mijn boekenplank bij elkaar geschreven, dus misschien zit er toch wel wat in. Nu een oude IBM kloonpc van stal halen om scheel te staren op een 12 inch monochroom CRT scherm, dat leek me nu net een brug te ver. Het nadeel met oude programma's en oude hardware, is dat het niet zo moeilijk is om het allemaal aan het werk te krijgen, maar het wordt pas aardsmoeilijk als je het verhaal wil gaan connecteren met je moderne digitale workflow. Steek maar eens een USB-stick in een computer van 1986 of ram een 5,25 inch floppy in je iPad Mini. Het kost je aardig wat moeite. Nu heeft Mr. Martin vast wel een fulltime Digi Indiana Jones in dienst om al die trucken voor hem te doen, maar die heb ik dus niet. Wat ik nodig heb is technologie die snel genoeg is om mee te zijn met de wereld van vandaag, zonder een digitale glijbaan te worden naar het la-la-land van de online afleidingen. Mijn oplossing komt er in de vorm van een prachtige snowbook. Een van de eerste Intel MacBooks uit 2005 die ik na uren surfen op Facebook Marketplace, afleiding alom, in de buurt op de kop kon tikken. Een pracht van een toestel. Vol nostalgie dat ook nog heel erg mooi staat op het tafeltje in de woonkamer. De oude jankende harddisk met OS Tiger heb ik er wel uitgehaald en vervangen door een snellere SSD met een ultralichte Linux versie. En alles werkt. Ik kan er zelfs draadloos mee connecteren op het internet, maar dan is die, zoals ze zeggen op de YouTube ad, zo traag dat het helemaal niet werkbaar is. En dat is exact wat ik wil. Dus nu is het tijd om een tekstverwerker te vinden die me helpt om gefocust te blijven zonder dat ik me zorgen moet maken over de bestandstypes die zo oud zijn dat ik evengoed een rotstekening zou kunnen maken. Het antwoord ligt in een padeltje van een app genaamd Joplin. Wie weet wat Evernote en OneNote zijn, hoef ik Joplin niet meer uit te leggen. Een superlichte teksteditor zonder toeters en bellen van Word die al je teksten automatisch synkt met de cloud zodat je ze ook kan bekijken en bewerken op je moderne toestellen. De combinatie van een computer die te traag is om mee rond te surfen... het lijkt een beetje alsof je het inbellen bent met een oude molen... en een teksteditor die toch modern genoeg is om mee te kunnen met mijn andere devices... werkt verbazend goed. De reflex om snel even iets op internet te bekijken... is nog sneller afgeleerd wanneer het je laptop meer dan een minuut kost... om je browser op te starten. Zo blijf ik makkelijk gefocust op hetgeen waar ik mee bezig ben... Noem het Mindful Computing en we kunnen er een hele reeks Instagram-influencers uren mee aan de braat houden. Maar doe jezelf een plezier en kieper nu niet je nieuwe laptop dadelijk in de prullenbak om hem te ruilen tegen een digitale schrijfmachine. Wat je van dit verhaaltje mag meenemen, is dat we ons veel meer bewust moeten worden van de verleiding tot afleiding. Het is paradoxaal, maar soms vraagt focus en efficiëntie om minder technologie te in plaats van om meer. Het geheim zit hem in systemen met minimale functionaliteit en een maximale output. Zo heeft Mr. Martin tijdens het schrijven van zijn eerste boek in WordPerfect nooit tegen Microsoft's Clippy moeten verantwoorden, waarin u in godsnaam mee bezig was. De afleiding zit hem niet alleen op social media en het grote boze internet, ook applicaties en systemen lijken soms op een deusjevootje met 28 toeters en bellen. Extra stappen, knoppen, menu-items, contextmenu's, ze vreten je creatieve focus als zoete koek. En ook organisaties vergaloperen zich op grote schaal wanneer ze te veel digitale veranderingen in het proces willen doorvoeren. Dan is de verwarring en de weerstand bij het personeel de grote afleiding. Rustig aan mag ook. Er is niets zo ingewikkeld als de eenvoud. Een toestel bedenken met vijftig knoppen is easy. Er eentje bedenken met één knop, dat vraagt visie op wat de gebruiker er uiteindelijk mee wil gaan doen. Denk eraan als je gaat digitaliseren, want soms moet het allemaal even zo traag gaan, zodat alles een beetje sneller vooruit gaat. We gebruiken digitale technologie allemaal om beter, efficiënter en sneller te werken. En dan is het inderdaad paradoxaal dat je merkt wanneer jouw technologie, die je hebt toegevoegd aan je bedrijf, er opeens voor zorgt dat alles net een beetje trager gaat dan voorheen. De juiste balans vinden tussen efficiëntie, complexiteit en digitaliseren, dat is de kunst. Heb jij daar in jouw onderneming hulp bij nodig, dan staan de Rangers voor je klaar. Geef ons een seintje en we kijken hoe de juiste technologie voor jou kan werken in plaats van andersom. Tot ziens. Brain Rangers is een digitaal kennis- en adviesbureau dat bedrijven helpt om morgen nog beter te ondernemen dan vandaag. Surf naar brainrangers.be. Kijk wat wij vandaag al voor jou kunnen doen. En call for rangers.